In de Libische stad Benghazi hebben honderden mensen hun wapens ingeleverd. Ze gaven daarmee gehoor aan een oproep van de hoogste militair. Er werden verschillende wapens ingeleverd, waaronder geweren, raketwerpers en ook munitie. En ook zou een tank zijn ingeleverd op het Centrale Plein in Benghazi. Het weer vrij zonnig en droog. In de loop van de middag in het westen wat meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen vooral in het westen af en toe regen. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De drieteen strandloper, een reis naar Nigeria. Menno, wel te bestaan. En de vegetarische restaurantweek. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. Van vroege vogels zouden we nou met gemak een dagelijks programma kunnen maken. Van, laten we zeggen, acht uur s'morgens tot vijf uur s'middags. Want met pijn in het hart gooien we bergen mooie berichten weg... waarvan we denken, maar dit moeten we toch vertellen, dit moeten ze toch weten. En ze, dat bent u dan, hè? Neem nou dit berichtje van de Vlinderstichting over de Noordse waterjuffer. Zomaar een greep. De donkere figuurtjes op het achterlijf zijn torpedovormig. De ogen hebben vaak een blauwe bereiping. De pterostigma's zijn lang en bruin... en in de voorvleugels dicht bij de top geplaatst. En de eieren worden doorgaans in tandem afgezet... en de imago's kunnen wel tot tien maanden oud worden. Pure poëzie. Nou, we hebben nu slechts tijd om op één van die dingen in te zoomen. Uh, welke zullen we doen? Uh, ja, één nou, van die... Nou, doe dan maar de, de, de pterostigma's. Oké, okay, nou, pterostigma's, leuk woord voor gachje. zijn gekleurde verdikkingen in de vleugel... die waarschijnlijk zorgen voor een betere vleugelslag. Oké, okay, pterostigma's. En bereiping dan? En, en dat imago? Ja, nee, dat, daar hebben we geen tijd voor. Het is een beetje een imago-probleem. Ander keertje? Ja. Hmm. Hoorde Martha My Dear van Paul McCartney, uh, uitgevoerd door Lawrence Juber. En uh, we hebben deze, uh, deze zondag allemaal uh, Beatle-nummers, want uh, aanstaande vrijdag is het vijf jaar geleden dat de eerste Beatle-hit op single uitkwam. En we zijn een beetje met elkaar aan het bakkeleien, want er zijn zoveel mooie Beatle-nummers. Um, verklassiekt, zeg maar. Ja. En ik ben nu ruzie aan het maken met uh, Janine aan mijn rechterkant. Ja, want en... ik wil With a Little Help from My Friends, ja. maar jij wilde weer... Nou, ik... ik uh, Herkams The Sun is prachtig, maar toen zei ze ja. net Paramore... ja, maar uh, we gaan ook nog draaien. Uh, Mother Nature's Sun, um, en dat is Gregoriaans koor. En dat mag ook weer niet. We kunnen dus... vast nog wel een van de Beatle-jubileum verzinnen over ja. een half ja. jaar. Ja. Okay. Nou. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Dalende temperaturen en veel noorden en oostenwind zorgden vorige week voor een enorme golf van trekkende vogels. Daaronder veel lijsters en vinkachteren, vooral aan de kust. Een deel daarvan is op doortrek vanuit Scandinavië, zoals beflijsters, zeizen, kruisbekken en noordelijke Chiftffen. Meer overtrekkende vogels op onze Venolijn 035 671 338. De kalender van de natuur, maar dan op de radio. Hier is een samenvatting. André Kater op Schiermonnikoog. Vanochtend de eerste groep van een stuk of 15 kramsvogels... zien aankomen vliegen vanaf de Noordzee, invallend op de kobbenduinen. Dus de vogeltrek is nu wel echt begonnen. Joy uit Buil. Ik ben door een van de laatste wespen net in mijn vinger gestoken... toen ik een van de laatste frambozen uit de tuin wilde plukken. Jannie die aan spijkenissen. De puttetjes snoepen nog steeds van de zonnebloemen die uitgebloeid zijn... En zondag een echte herfstbode. Het eerste roodborstje in de tuin. Wat heerlijk toch? Bram van Schagen in Uithoorn. Ik heb, behalve mijn woonplaats Uithoorn, een paar boerenzwaluwen gezien. Marta Veldkamp uit Paperswolde. Op de dag dat de herfst begon, zag ik hoe de Vlaamse gaai eikels verstopte tussen de frambozen. De gaai vloog af en aan. Daarom kan ik elk jaar jonge eikenboompjes vanuit de frambozen plukken. Als Je naar het Essink uit Koekangen. Afgelopen zondag was het een soort invasie van kleine vuurvinders. Ik liep op een plek waar nog heel veel Jacob's kruiskruiden in bloei stond... En ik telde er over nou, 100, 150, 200 meter... ...telde ik zo 31 kleine vuurvlinders. Fantastisch! Vier, vijf vlinders op een plant. Nou, leuk om te zien. En ik begreep later dat er inderdaad een soort trek... ...van de kleine vuurvlinders uh, aan de orde was. Bertus van de Kolk. Onderweg naar de IVN-tuin in Reden... ...zag ik een zoel bij de lange juffer. Boven het water bellen. Op het water schaatsenrijders... En in het water doorzichtige larven van de pluimug, libellennimfen en een rode wolkjes watervlooien. Met Sjaak Witteveen uh, in de Heemtuin Goudse Hout in Gouda hoor ik nog een tjifjaf zingen. Blijf bellen met die Venolijnen 035 6711 338. Ja, en terwijl wij hier aan het luisteren zijn naar de Venolijn komen we, uh, uh, op, de, op de mail al de eerste biedingen binnen voor de, de honing, voor het goede doel. De kapitaal honing. En ja, dan ga je dan met je 25 euro, ja, Benno. want want net zit die, die biedingen te bekijken. Wat krijg je binnen? Een 100? Ja, 125. 100, 125 euro voor een pot honing. Nou, dat is echt geweldig. Er Hoeveel... zijn 25 potten die ja. we gaan verbieden, verloten, verveilen. 125 euro voor één, voor één pot, hè? Niet alle potten. Ja, ik, wow. ik schaam me inderdaad een beetje voor die 25 euro voor dat eerste bot. Um, we gaan door. Blijf bieden. Ja. Iets anders nu. Al 50 jaar lang wordt een gebied bijna zo groot als Nederland vervuild met olie. En bijna niemand doet er iets aan. Dat komt omdat het vervuilde gebied in Nigeria ligt. In de Niger-Delta, om precies te zijn. Daar is al jarenlang sprake van oorlog, corruptie, illegale oliewinning... en het onverantwoordelijk gedrag van oliemaatschappijen... waaronder onze eigen koninklijke Shell. Kort geleden vertrok ik met drie Nederlanders naar het gebied... om met eigen ogen te zien uh, hoe het er daaraan toe gaat. De reis hebben we gefilmd en is te zien aanstaande vrijdag... 5 oktober om kwart over negen op Nederland 2. In Hallo Wereld, hier olieramp... kunt u ook met uw eigen ogen zien hoe ernstig de olievervuiling in Nigeria is. Uh, na het bezoek van 11 Dagen aan Nigeria wachten verslaggever Stefan van der Hulst ons op. Hey. Oh. Daar zijn ze. Van oh. Groene vogels. Ik denk, neem geen bloemen mee, maar... Dat is goed ...is voor het eind van de middag. Alsjeblieft. Dankjewel. Herman krijgt een fles Prosecco van vroege vogels. Erg lekker. Die drink ik op vroege vogels. En op de rest van de actie trouwens. Even voor de duidelijkheid. U bent Herman Sier. U bent een van de mensen die mee is gegaan op reis. Ja. Dat was indrukwekkend hè? Ja, dat was indrukwekkend. De ellende was indrukwekkend. Maar die mensen zijn zo aardig. Dat heb ik nog nooit gezien. Jetbaan is ook veilig geland. Ik zie een beetje wallen onder je ogen. <laughs> ja, veilig maar moe. Wist je hoe erg het was voordat je daar naartoe ging? Ik wist al van jongs af aan dat er iets aan de hand was in Nigeria. En dat het daar niet allemaal netjes aan toe ging. Maar de, de grootte ervan, nee, dat wist ik echt niet. Dat het, dat, het, dat het zo erg was en zo groot ook. Zo groot. Nee, het is echt, ik er veel van. Ik word er ook misselijk van als ik er nu over praat. En ik heb zoveel gezien dat ik ook echt met je al... Niet eens weet hoe ik het allemaal kan omschrijven. Het, het is gewoon onvoorstelbaar dat dit bestaat. Dat een Nederlands bedrijf daar gewoon een land vernietigt. Want ja, nou ja je zult het zien op, op 5 oktober als het uitgezonden wordt hoe het eruit ziet. De honden lusten er geen brood van hoe het eruit ziet. Het is echt te vies voor woorden. Hele ecosystemen zijn um, kapot door, door de olie. En, en... Het zit gewoon overal. De olie zit gewoon over. elke avond. Als wij thuiskomen, zitten wij van top tot teen in olie. Je, je, we komen thuis met hoofdpijn, met buikpijn. Je voelt het in heel je lichaam en in je longen. Je weet dat je, wat je inademt niet klopt. Het zit gewoon echt overal. Natasja de Vries, jij ging mee op reis met de gedachte. Dit is allemaal zo groot, dit kan niet alleen maar Shell zijn. Nou, hoe is je gedachte nu? Ik heb in ieder geval, wat ik gedaan heb, is ooggetuig geweest van hoe groot deze ramp is. Dus dat is, dat is, daar kan ik in ieder geval iets over zeggen. Ik was eigenlijk vaag op de hoogte. En dan moet ik eerlijk toegeven dat ik als uh, ja, tv-kijker dan ook wel weer gewoon uitzet. Naar de de verve van mijn bedshow? Nou, een beetje wel. Dus, en uh, ik hoop wel, omdat dit natuurlijk niet een verslag is van uh, reporters... en het is ook niet een ingewikkeld rapport. Dit zijn gewoon, wij drie gewone Nederlanders zijn daarheen gegaan... en laten zien wat wij gezien hebben en wat wij gevoeld, geroken, wat we hebben ervaren. En ik denk echt uit de grond van mijn hart dat dat, veel, dat, dat echt gaat overkomen. Ik bedoel, om meer mensen te zeggen van... Het is belachelijk en hoe meer mensen zich boos maken hierover... hoe meer druk je kan uitoefenen op dingen als Shell of de Nigerian government... of onze eigen weet je wel, regering om, om er wat aan te doen, om er verandering in te brengen. We zijn ontzettend rijk uh, door de olie geworden, met name inderdaad Royal Dutch Shell. Ik bedoel, dat ik het goed heb uh, hier in, uh, in mijn uh, huis in Nederland komt ook mede daardoor. Dus ik voel me ook ontzettend verantwoordelijk voor wat daar eigenlijk aan de hand is... En dat had ik van tevoren niet op, op die manier. Dus dat is wel wat het mij het meest gegrepen heeft. Kijk, als de wil er is bij CL, dan is er van vijandigheid geen sprake meer. Want die mensen die zijn gewoon hartstikke aardig. Als zij doorhebben dat er een serieuze wil is om, het, om, het, om er wat aan te doen... dan begrijpen ze ook dat dat tien jaar gaat duren of dertig jaar gaat duren. Die mensen hebben het nu over de toekomst van hun kinderen... Niet van zichzelf. Educate yourself. Weet je, lees in. Loop niet als een schaap achter de kudde aan. En, en zoek, zoek wat er achter de verhalen van Shell zit. Want dat is natuurlijk, Shell heeft, heeft heel veel geld. En, en die kan heel makkelijk, wat je ook hoort. Weet je, of mensen weten het niet. Of mensen verwoorden heel erg wat Shell zegt. En dat is, heel, dat is een heel eenzijdig stuk van het verhaal. Dus in plaats van daar genoegen mee nemen. Weet je, bekijk de documentaire. Bekijk wat ik gezien heb. Lees, lees jezelf in. En, en vertel anderen van wat er aan de hand is. En, en weet je wel, zeg tegen jezelf, dat kunnen we niet accepteren. Want wij als land zijn er rijk van geworden, weet je wel. Wij, wij, zo wij leven beter omdat Shell daar geld verdient over mensen die daar sterven. Nou, die emoties... Uh... Die liepen hoog op zo te Ja, horen. die lagen wel aan de oppervlakte. Nee, ja, want ja. jij bent daar natuurlijk geweest. Je hebt ja. het ook al met eigen ogen gezien. Ik vond het ook wel spannend dat je daarheen ging. Ja, dat vond ik ook wel spannend, ja. En, en, en ja. mensen hebben het over dat ze misselijk werden, dat, dat de er honderden geen brood van lusten. Wat is jouw ervaring daar geweest? Uh, nou, ja, eigenlijk de, dezelfde. Kijk, we, we hadden ons, vooral ik, wel goed voorbereid natuurlijk. Veel erover gelezen en, en gezien. De drie mensen die hier aan het woord hoorden, die zijn er eigenlijk redelijk... Uh, uh, onvoorbereid heen gegaan. Uh, het, de, de, de bedoeling was dat zij echt uh, ja, daarheen zouden gaan... en uh, ja, ooggetuigen zouden zijn en eigenlijk net zoveel zouden weten... als uh, een, een gewone Nederlander, normale ja. televisie kijken ja, wat weten we er nou helemaal van? Maar wat deed het met jou? En, uh, ja, ik vond het ook heel erg heftig. Uh, wat er beschreven wordt in dat je loopt een paar uur in zo'n dorp rond. En uh, het slaat op je longen, het slaat op je ogen. Uh, ik heb nu nog steeds, als ik achter een, uh, een, een bus rijd, door de een fiets uh, door, door de stad, en ik krijg die uitlaatgassen in mijn snuit, dan, uh, dan, dan, ben, dan ben ik. Ben gewoon. kom weer terug in Nigeria. Ja, dan, en Echt dan, ik, ik, ik heb het idee dat het me meer, ook uh, fysiek zeg maar, mijn longen, dat het me meer raakt dan, uh, dan daarvoor. Maar goed. Dat uh, je er gevaar voor bent nou. Uh, ja, Man. maar goed, het gaat ja. niet om mij. Het, uh, de, de, de, die... de aanleiding voor deze reis en, en, en die tv-special... die dus wordt uitgezonden vrijdag, is die rechtszaak. Uh, de eerste openbare zitting op 11 oktober hier in Nederland. Maar wie spant nou precies die rechtszaak aan? Ja, dat, dat, is, dat is een hele bijzondere rechtszaak. Dat zijn drie uh, dorpen, of mensen uit drie verschillende dorpen daar... in die Niger-delta, die dus zo getroffen zijn... samen met Milieudefensie uh, spannen zij een rechtszaak aan tegen Shell. En dat is voor het eerst dat er een hele grote multinational... in Nederland, dus in eigen land... Uh, voor de rechter wordt gedaagd ja. uh, voor, voor, voor zo'n grote vervuiling in het buitenland. Heb je ik... al gereageerd? Uh, ze hebben voornamelijk gereageerd dat ze niet in ons programma willen reageren. Dat We zijn al maanden bezig om, uh, om Shell uit te nodigen. <kliek> Praat met ons, uh, want we willen het hele plaatje laten zien. We willen ook jullie verhaal uh, hierin betrekken. Hoor, wederhoor. Uh, ja, precies. En, en ook toen we in Nigeria waren, dacht ik van... nou jongens, leid mij ook maar een dag rond langs jullie plekken en laat me maar zien. Want er zijn ook ontzettend veel problemen, weet je. Het is een heel ingewikkeld land. Het is uh, helemaal niet simpel om op te ruimen. Dus zij staan ook voor hele grote problemen en uitdagingen. En wij dachten, nou, laat dat maar zien. Dan, dan kan onze televisiekijker uh, zijn eigen mening opmaken. En, maar, nou, goed, ze, goed, ze hebben nog tot komende vrijdag dus ze of ze hebben... gaan reageren. Wie weet uh, dagen ze nog op. Is ja. vraag. Komende vrijdag dus, om kwart over negen? Nederland 2. U herkent het natuurlijk: Norwegian Wood van de LP Rubber Soul, uh, uitgevoerd door de twaalf cellisten van de Berliner Philharmoniker. En wie zei dat de Duitsers geen humor hebben? Want dit is van de CD van de Berliner Philharmoniker: de Six <lacht> Beatles in Classics, The Cello Submarine dat Submarine. Is leuk, toch? <laughs> uh, er komen heel veel mailtjes binnen over. Mensen vinden dat leuk. Die uh, Beatle, allemaal die verklasiekte Beatle-nummers. En er was ook iemand die zei... Ja, maar over een paar maanden uh, bestaan de Rolling Stones uh, 50 jaar. Dus uh, denk daar ook even aan. Want uh, nou, we zullen het meenemen. Verklassiekte Rolling Stones. Hmm. Daar moeten we nog even over vergaderen, denk ik. Morgen begint de leukste week van het jaar, namelijk de Vegetarische Restaurantweek. In 150 restaurants verspreid over Nederland kunt u dan voor, een, uh, voor deze week speciaal uh, een samengesteld menu eten. Vegetarisch uiteraard. De Vegetarische Restaurantweek is een initiatief van de Vegetariërsbond en van onszelf. Het is bedoeld om uh, ja, restaurants, koks in restaurants te motiveren om meer vegetarische gerechten op de kaart te zetten... of om er creatiever mee om te springen. En waarom zou je als vleeseter niet eens uh, ja, proberen hoe lekker vegetarisch eten is? Wielrenner Maarten Chalingi is vegetariër en ambassadeur van de Vegetarische Restaurantweek. En wielerliefhebbers weten natuurlijk dat Chalingi deze zomer... in de Tour de France ernstig ten val kwam en een gebroken heup opliep. De wielrenner is nu herstellende van de operatie en hij zal weer volop aan het trainen. Maarten Chalingi, terwijl jouw frame hier nog op een soort ja, onderstel wordt gemonteerd... wat is dat, een, een ergometer? Ja, het is net een, uh, een ergometer. Er worden nu sensoren op de betalen gemonteerd... Ja. om te meten of je kracht links en rechts gelijk is. Ja, ja, ja. ja. Je bent wel, wel snel weer uh, ja, op de been, op de fiets eigenlijk, toch? Nou ja, dat is uh, alleen maar uh, verdienstelijk. Uh, ja. Ik ben er heel blij mee. Ik, ik kan behoor... me herinneren dat je toen zei, toen je gevallen was... want het was alsof er een heel peloton uh, over me heen reed. Nou, dat, dat, dat was, ook, uh, was ook echt zo. En, uh, ja, ik, ik heb die beelden teruggezien en ik lag ergens onder op een hoopje. Dus dat, ja... Voordat je dan, uh, <laughs> dan hoop je dat het meevalt. Ja, ja. Wat hebben ze gedaan met je? Nou, ze hebben er drie pinnen ingezet. Dat zijn echt van die uh, ja, uh, 10-15 centimeter lange pinnen die erin zitten. En, uh, ja, ze tekenen net niet door het bot heen aan de bovenkant. Dus het, is, uh, het zit allemaal goed vast. Dit zou moeten zijn, zijn. Nou, eens kijken. Kan ik dat zien? Uh, nee, gaat het nou niet om hè? Nee, het gaat niet om. Ik, ik rij hier volgens de teller 53,3. Maar dit kan iedereen hoor. Het is een makkie. Ja, dit is uh, 100 watt. 100 watt, het is. Het uh, uh, ligt bergaf. Ik zie ook nog nauwelijks zweet. Oh nee, <laughs> dat doet nog wel even. We kunnen dus rustig praten terwijl je aan het trappen bent. Ja, dat kan ik doen. Jij bent ambassadeur van de Vegetarische Restaurantweek dit jaar. Ja. Jij bent je hele leven lang al overtuigd vegetariër. Nou, is voeding is in de wielersport heel erg belangrijk. Hoe is het om vegetariër te zijn in, nou ik neem aan, in een ploeg waarbij de meesten toch wel vlees willen eten. Voor mij is het natuurlijk iets wat al jaren en eh, wat ik al vanaf mijn jeugd, vanaf mijn geboorte, eh, doe. En eh, ik doe gewoon, ja, wat ik gewoon vind. En natuurlijk, eh, ik word iedere keer wel geconfronteerd met het feit dat het anders is dan andere jongens. Die vinden het gek dat jij dat doet. Ja. Wat, wat ja. eet je dan bijvoorbeeld? Nou, ja, uh... Uh, moet ik moet zeggen, ja. ik eet meestal gewoon meer groente dan, uh, dan de andere jongens. Hey, dus een, een extra salade of een, uh, als een keer een stukje kaas of uh, hey, en als ik dan toch uh, de eiwitten moet gaan vervangen, uh, een keer een, uh, een burger erbij of een, uh, zoiets uh, in plaats van uh, een lap vlees. Een sojaburger? Nou, bijvoorbeeld, of, een, uh, of een kaas, uh, iets met kaas erin of met noten of met uh, ja, champignons. Uh, maakt soms ook wel eens paddenstoeltjes en dat soort dingen. Waarom ben jij zo overtuigd vegetariër? Wat, wat is jouw boodschap? Ja, um, ik ben eigenlijk gaandeweg steeds meer overtuigd geraakt van het feit dat, je, dat vegetarisch eten... ...naast gezond is voor jezelf, ook gezond is voor de wereld. En ja, Ik ben geen wereldverbeteraar, maar ja, ik weet nog wel dat het bij jezelf begint. Dus ik begin bij mezelf. Ik als je kijkt naar uh, waar het eten van uh, de, de, de, de veevoer vandaan komt uh, in Afrika, in uh, Amerika... Ja, dat, dat hoef je niet aan vee, aan vee te geven, dat eten. Dat is hartstikke goed eten. En daar kunnen we ook hele hongersnoden mee, mee uh, oplossen. En, uh, nou goed, dat is wel een van de overtuigingen die denk ik wel heel belangrijk is om, uh, nee, ik heb... om mee te nemen. Je begint dan nou toch een beetje te huigen, Maarten. <laughs> Bij 200 zeg maar begin je op vlak te fietsen Ik zit nou op 300 hè En uh, dat begint een, uh, ja, een postbankje te worden. Floris, Floris de graad van de Vegetariërsbond. Komende week, eh, niet voor niets in de week waarin ook Dierendag valt natuurlijk. De Vegetarische Restaurantweek, wat, wat staat er allemaal op het programma? Wat kun je doen? Uh, er zijn 150 restaurants in Nederland die meedoen aan de Vegetarische Restaurantweek. Dit jaar is, uh, zijn er 11 uh, sterrenrestaurants met een Michelinster. Het restaurant bedenkt een speciaal voor de week gemaakt menu voor 25 euro. En het hele hoge segment, uh, daar is het 40 euro. In de sterrenrestaurant? In de sterrenrestaurant, ja. Terwijl Maarten nu op 400 watt zit. Dat is te vergelijken met. Al dus, nee, ik weet niet. Het <laughs> is een uh, goede, goede sprint. Je hebt toch een, een knappe prestatie, Maarten, voor iemand die uh, van de zomer nog een hele peloton over zich heen heeft gekregen. Ja, ja denk je wel. Ik, ik zie dat wel als uh, compliment. Uh, natuurlijk, ja, door, ik heb daar niet veel invloed op, hoe snel mijn bot groeit natuurlijk. Maar dit is wel. Zou dat een beetje met vegetarisch eten te maken kunnen hebben? Nou, wie weet, ik heb natuurlijk wel uh, veel minder rommel in mijn lijf. Dus minder afvalstoffen die ik hoef af te voeren. En uh, ja, ik, ik ben van mening dat dat zeker meehoudt. Uh, ik had eens een, een arts in de ploeg. Ja, ik heb ook maar één nier. En uh, die zei, uh, je mag blij zijn dat je vegetariër bent. Want daardoor krijg je dus veel meer gezonde voeding binnen. En veel minder uh, vezels van uh, dierlijke eiwitten. Die uh, allemaal in je nieren moeten worden afgebroken. En uh, dat kost ook allemaal energie. Het kost allemaal energie en met één nier is het wel fijn om dan geen extra ja, rommel in je nieren te krijgen. Dus dat is wel uh, een heel goed voordeel ook. Dus wie weet uh, dat de bot, uh, aanmaak ook beter gaat bij vegetariërs. Dat kan natuurlijk. Terwijl er nu onder uh, Maarten's hoofd ongeveer een plaatselijke regenbui aan het ontstaan is van het zweet. Floris, in 150 restaurants kun je komende week, verspreid over heel Nederland, kun je voor 25 euro een vegetarisch menu eten. Ja. Wat, wat kun je dan eten zoal? Oh, dat hangt natuurlijk helemaal van de kok af. Maar we zien dat uh, koks, uh, zowel in het hoge segment als ook gewoon uh, in de, de, de, de wat gewone restaurants... ...steeds meer met groente gaan doen. Dat zijn ze echt de afgelopen twee, drie jaar steeds meer gaan ontdekken. Ik hoor ook heel veel koks zeggen van ja, de kwaliteit van een uh, kok kun je eigenlijk zien aan zijn vegetarische menu, aan zijn vegetarische maal. Want daar komt het echt op de creativiteit en het vakmanschap aan. Het is ontzettend veel meer mogelijk en het hangt gewoon van die kok af wat eruit komt. De vegetarische restaurantweek begint morgen, maandag 1 oktober. Ja. En het duurt tot? Tot 7 oktober, tot zondag. Volgende. Een week lang? Een week lang vegetarisch eten inderdaad. Friend uh, Uit 67. Uitgevoerd door de Royal Academy of Music Symphony Orchestra. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De toekomst van Nederland ligt in vergroening. Zegt het planbureau voor de leefomgeving in haar grote tweejarige rapport... dat deze week wordt gepresenteerd. In de zogeheten balans van de leefomgeving... Positief nieuws. De kwaliteit van lucht, water en bodem in Nederland is behoorlijk verbeterd... en de achteruitgang van de biodiversiteit is afgeremd. Maar ook veel kritiek op het kabinet in het rapport. Zo doet Nederland het slecht op het gebied van energiebesparing... en gebeurt er te weinig aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Volgens directeur Maarten Haaier van het planbureau is het tijd voor echte groene groei grote uitdaging ligt uh, om de innovatie te koppelen aan die vergroening. En daar liggen voor Nederland grote kansen uh, die we van harte hopen dat die zullen worden opgepakt. En noemen ze een paar uh, sectoren? Nou, met name in de energiesector, maar ook in de, in de voedselsector speelt Nederland uh, een cruciale rol. Uh, juist uh, Nederland is uh, in de wereld van belang voor uh, research en development van uh, efficiëntere voedselsystemen. Maar wij zeggen eigenlijk: ligt de toekomst voor Nederland ook vooral in een zorgvuldige landbouw? Waarbij ook dierenwelzijn, het gebruik van antibiotica en al dat soort aspecten veel nadrukkelijker een rol spelen. Daar kan Nederland mondiaal een voorhoede rol gaan vervullen. Energie. Het plan van Shell om naar olie te boren in het Poolgebied is te gevaarlijk. Olie op Groenland zou een ramp zijn. Niet Greenpeace, maar Total-topman Christophele Margerie. Of Marguerite is hier aan het woord. Met ramp bedoelt hij weliswaar op imago-schade aan het bedrijf, maar toch. Pikant is dat Total zelf ook boort in, in het Poolgebied... maar dit bedrijf doet dat alleen naar gas. En dat zou volgens de topman minder gevaarlijk zijn. Een gaslek is immers makkelijker op te vangen dan een olielek... Shell is het daar uiteraard niet mee eens, want bij gasboringen komt condensaat vrij. En dat is een oliesoort. En ondertussen probeert Shell met een kort geding Greenpeace te laten stoppen... met actievoeren tegen de geplande boringen. Uitspraak is hiervan, hiervan is op 5 oktober. Nieuwe natuur. Jarenlang klaagden organisaties als het Wereld Natuurfonds en Staatsbosbeheer... en vroeger vogels met hen over de forse bezuinigingen die ze opgelegd kregen. Maar sinds kort hebben ze een nieuwe visie. Geen natuurbehoud. Nee, de natuur in ons land moet in 15 jaar tijd zijn verdubbeld. Meer dan 50 natuurorganisaties besloten hiertoe... op de zogenaamde Woudschotenconferentie vorige week. Ook over een nieuwe strategie werd nagedacht. Meer samenwerking bijvoorbeeld en meer commerciële activiteiten. Hoe die natuur verdubbelde dubbel moet worden, is nog de vraag. Daarvoor is nu een prijsvraag uitgeschreven onder de titel Gezocht. Natuurverdubbelaar. Iedere professional tot 35 jaar, dus wij zijn mm. uitgesloten van deelname, oh. kan vanaf nu zijn creatieve voorstellen indienen. Nou, lekker. Bedreigde natuur. Dat het bestrijdingsmiddel Roundup ronduit gevaarlijk is voor mens en milieu weten we al lang. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dus niet meer gebruikt wordt op Amsterdamse stoepen. Trouwens ook in Leiden, ik zag ze van de pas geleden weer rondrijden mee. Uh, op Amsterdamse stoepen en schoolpleinen bijvoorbeeld. Zo ontdekte de lokale afdeling van de Partij voor de Dieren. De fractie is sinds augustus vorig jaar bezig om Roundup op de agenda te krijgen. De wethouder riep naar aanleiding daarvan alle stadsdelen op om met het middel te stoppen. Maar de praktijk blijkt weer barstig. Waarom is het zo moeilijk? Vroegen wij aan de Partij voor de Dierenraadslid Johannes van Lammeren. Dat heeft te maken in Amsterdam dat we een stelsel hebben van centrale stad en stadsdelen. En dat de uh, zeven stadsdelen gaan over het beheer van hun eigen openbare ruimte. En dat je dus in de praktijk ziet dat een aantal stadsdelen het wel gebruiken en anderen weer niet. Dat is een dubbele laag in de, in de politieke aansturing. En dat maakt het gewoon verschrikkelijk lastig om... Uh, in de hele stad iets voor elkaar te krijgen. Want zo langzamerhand weet iedereen toch wel dat je het gewoon beter niet kan gebruiken. Dat zou je mogen verwachten. Zeker als je beheerder bent van openbare ruimte... en ook waar kinderspeelplaatsen zijn. En vandaar dat wij een petitie zijn begonnen... Uh, om de burgers op te roepen... om hun stadsdelen weer op te roepen om te stoppen. Drie stadsdelen hebben laten weten... dat ze gaan stoppen met Roundup. Dus dat is eigenlijk een hartstikke goed resultaat. Maar wij gaan door totdat Roundup... in heel Amsterdam gewoon gestopt is. Dieren in het nieuws uh, Even voor duidelijkheid De vampier inktvis is geen inktvis En drinkt geen bloed Maar hij lijkt wel weer op een inktvis Met zijn acht tentakels En daartussen zit vel Waardoor hij weer aan een vleermuis doet denken Vandaar de naam waarschijnlijk tot nu toe was niet helemaal duidelijk waar het dier van leeft... maar wetenschappers uit Amerika hebben nu het antwoord. Ze eten afval. 24 uur videomateriaal laat zien dat de vissen lange draden uithangen... waar dode algen, vissenpoep en anders smakelijkzaam blijft hangen. De vis leeft op 600 tot 900 meter diepte. Daar is het donker en praktisch zuurstofloos. Dit en meer is te lezen in het blad Proceedings of the Royal Society. Een ontdekking... Wel eens gehoord van fytomijnen. Dat is een bijzondere manier van mijnbouw. Namelijk één waarbij planten worden ingezet als mijnwerkers. Wetenschappers van de Universiteit van New York ontdekten... dat planten platinametalen uit mijnafval kunnen opnemen... zonder zelf het loodje te leggen. Ze slaan de metalen op als nanodeeltjes... en die zijn weer heel effectief als katalysator... om de uitstoot van brandstof te verminderen. Dit zogenoemde fytomijnen is niet alleen economisch rendabel... maar doet het ook nog eens op een milieuvriendelijke manier. Maar liefst 400 plantensoorten kunnen ervoor worden ingezet. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Mother Nature's Song. <laughs> Ik ja, nee, werd even een op me gezet. Ik schrik er gewoon van. Mother Nature's Song was het van Paul McCartney. Uitgevoerd door het Georgiaanse koor Scola Musica. leiding van Martin Dagenhuis. We gaan het hebben over de drie teen... U bent gewoon weer terug bij vroege Vogels. We gaan het hebben over de drie teen strandloper. Twee Groningse onderzoekers, Jeroen Renerkens en Stefan Zand... waren deze hele zomer op Groenland... om het broedgedrag van deze bijzondere kastanjebruin-witte vogel te bestuderen. Op onze website hielden ze een weblog bij... met veel teksten, veel foto's en filmpjes over al hun avonturen... Jeroen Renerkens en Stefan Zand. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Goedemorgen. Ik zei al, kastanje, wit, bruin. Jeroen, kun je nog heel even beschrijven hoe die er precies uitziet? Ja, het is een klein vogeltje van ongeveer 50 gram. Um, en de meeste Nederlanders zullen hem kennen... Van, uh, omdat het dier is wat altijd langs de kust, uh, langs het strand uh, rent... Langs de, met de golven mee. Kleine, schattige, witte, witte vogeltjes die altijd druk bezig zijn. En is het dan altijd de drie teen strandloper of heb je nog allerlei andere strandlopertjes? Je hebt nog veel andere strandlopertjes, maar degenen die je op het strand ziet zijn bijna altijd de drie strandlopers. En dan over die tenen, want oh, dat is bijzonder. <laughs> Ze ja. hebben maar drie teentjes <laughs> ja. op elke poot, dus eigenlijk zes teentjes. Ja, dat klopt. Ja. Maar waarom en... is dat bijzonder? Nou, omdat alle andere strandlopers die hebben er vier, dus die hebben nog een vierde achterteentje. En wat heeft deze dan voor voordeel erbij dat hij er maar drie heeft? Nou, ik vermoed dat hij, dat hij daardoor sneller kan rennen. En uh, zoals ik al zei, ze dribbelen eigenlijk continu langs de, langs de golf. En ik denk dat, uh, dat ze daar een voordeel mee hebben. Net zoals spaarde spaarden eigenlijk, maar, maar twee, uh, ja. twee tenen. Maar waarom hebben die andere dan vier tenen en niet gewoon drie? Ja, dat is een goede vraag. Ja, raar, hè? Ja. Die evolutie. Ja. Nou, als je niet kan herkennen aan zijn tenen dan toch in ieder geval wel aan zijn geluid dat hij maakt... Zijn jullie ook thuis in de geluiden, dat je nu ook weet wat hij zegt? Of, uh... Ja, dit zijn geluiden als uh, ruzie met elkaar maken. Oh, echt waar? Ja. ja. Oh, wat grappig. Ja. Ja. Wat deden jullie precies op, uh, op Groenland? Wat waren de belangrijkste onderzoeksvragen? Nou, we wilden weten hoe het uh, broedsucces van de driet- afhangt van um, de lemmingstand. En lemmingen zijn kleine knaagdieren die op uh, Groenland voorkomen. En dat is een heel belangrijk prooidier voor heel veel uh, roofdieren in, uh, in Groenland. Um, maar die cyclus, de lemmingen die komen in, in een cyclus voor. Dus sommige jaren heb je er heel veel, andere jaren heb je er heel weinig. Als er heel weinig lemmingen zijn, dan betekent dat dat de vossen... dus een van de belangrijkste roofdieren, dat die geen lemmingen eten... maar iets anders moeten eten. En dan gaan ze naar de drie tanden, ja, ja op die manier. Ja. En, uh, ja, en de relatie tussen allerlei prooidieren en alternatieve... Um, of ja, alternatieve prooidieren, en, maar ook de roofdieren in relatie tot het broedsucces van de drietinstrandlopers. Dat, was, uh, dat is ons uh, onderzoek. Daar, daar wilden wij meer over weten. Ja. En ho hoe hebben jullie dat uh, uh, aangepakt? Nou, eigenlijk heel simpel. Je zoekt... Uh, of, nou ja, simpel. Het klinkt heel simpel. Je zoekt uh, nesten van, van uh, drietinstrandlopers op door uh, over de toendra te lopen. En, uh, en dan wil je weten van hoe lang uh, houdt zo'n nestje het vol... Of totdat het uh, geroofd wordt door een, uh, door een vos... En hoe hangt dat af van hoeveel lemmingen er zijn? Dus we weten ook hoeveel lemmingen er uh, aanwezig zijn in het gebied. Hoeveel vossenburgten uh, actief zijn met hoeveel jongen. En aan de hand daarvan kun je schatten hoeveel uh, voedsel ze zou, zouden moeten eten. Ja. Maar over, die, over dat uh, verband tussen heel veel lemmingen... en dat die vossen dan veel lemmingen te eten hebben... en dan niet naar de strandlopers hoeven te happen. Dat, dat verband is al bekend. Dat verband is er al bekend, dat klopt. Maar wij denken dat het ingewikkelder in elkaar zit dan dat het tot nog toe bekend was. En dat heeft te maken met, uh, met alternatieve uh, prooidieren. Um, bijvoorbeeld als er weinig lemmingen zijn... dan zou je verwachten dat de vossenstand het jaar daarna ook uh, instort. Omdat ze weinig te eten hebben en dus een slechtere overleving. Maar in het gebied in Zakkenberg, waar uh, Stefan en ik uh, ons onderzoek hebben gedaan... daar uh, heb je heel veel muskusossen, een groot, uh, groot uh, grazer. En daar sterven de zwinters heel veel van. Dus daardoor kan die vos heel goed overleven. Dus die vossenstand is elk jaar heel erg hoog. Terwijl die lemmingenstand het niet hoeft te zijn. Maar de, de predatiedruk op die Drietenstrandlopers is daardoor ook elk jaar hoog. Althans in Zakkenberg, maar in andere gebieden is het weer anders. Daar heb je geen muskusossen, maar daar heb je bijvoorbeeld in de zomer weer heel veel ganzen. Dus zelfs als er weinig lemmingen zijn, dan gaan die vossen, die concentreren zich juist op die ganzen die ze graag eten. Waardoor de Drietenstrandloper elk jaar eigenlijk veilig is, zou je kunnen zeggen. En dat verband willen wij bekijken. Dat doen we in samenwerking met een Frans team. En we doen dat op drie verschillende plekken in, in Groenland. Ja, en Stefan, en dan zou je denken dat je als onderzoeker... tenminste, dat beeld had ik van tevoren, tot ik jullie blog zag... dat je dan daar rondloopt en laveert tussen de, tussen de nestjes. Maar dat valt nog vies tegen. Ja, zeker, ja. Je moet behoorlijk goed zoeken wil je, wil je nesten vinden. Ja. En, en de helft van het, nou niet de helft van het, maar vaak vind je ze ook gewoon niet. Dan zie je, zie je aan het einde van het seizoen kuikens rondlopen van... Van broedparen die, die je dan wel hebt zien balsen bijvoorbeeld. Waar zijn die gods godsnaam uitgebroed, denk je dan? Ja, inderdaad. Ja. Kun je eens beschrijven hoe, je, hoe jullie daar samen door die gebieden trekken? Ja, nou ja, elke ochtend dan, dan, dan, dan, dan loop je daar weg, loop je er dan eens vanaf. Ja, waar gaan we dan van, vanochtend weer naartoe? Hè? Nou, het is dit, een gebied van 60 kilometer Ja, ik, ongeveer 60 vierkante kilometer ja. groot. Ja, ja. En dan, eh, nou, dan, dan kijk je van nou dit gebied, daar zijn we nog niet veel geweest. En we hebben daar nog niet veel gevonden. Laten we daar nog maar eens heel goed gaan zoeken. Want uh, nou, misschien uh, vinden we nog wel iets. Misschien vinden we nog een nestje. Ja. Ja. En dat zijn. Uh, he, ja, beschrijf het, De omgeving eens. wat zie je. Als je, om je, ja, je heen het is kijkt nog dan? best afwisselend. Dus niet, ik zat eerst in het vliegtuig en ik dacht: van... mijn wat, wat, wat kan hier in Vredesnaam broeden? Want je ziet alleen maar steen en ijs en helemaal niks eigenlijk. Maar als je dan landt dan zie je toch dat er best wel veel uh, variatie is in het landschap. Dus je hebt hele natte stukken. Nou ja, daar zitten dus de lopen, dus niet de drie tenen. Dus je weet al van, nou, hier hoef ik niet echt te zoeken. Dan heb je meer de stenige stukken uh, met wat, uh, wat uh, mos tussenin. Nou, dat zijn juist de goede plekken voor de drie tenen. En daar ga je dan op focussen natuurlijk. Van nou, daar moeten we zijn voor die beesten. Ja. Dus je hebt wel een beetje een idee waar je moet zoeken, maar dan alsnog... Ja, en, en en en en en muggenplagen kwamen voorbij. Het was allemaal niet heel erg uh, niet altijd even prettig toch? Nee, nee, die muggen, dat was eigenlijk wel het uh, minst leuke van het uh, hele verhaal. Ja, ja. Ja. Want op veel filmpjes. Jij bent vooral aan het bloggen geweest en filmpjes uh, gemaakt. Jij bent, hoe moet ik het noemen, assistent-onderzoeker bij Ja, ja ik, ik ja. ben student. Ik doe een afstudeervak ja. bij Jeroen. Maar je hebt ook veel gefilmd. Waanzinnig mooie filmpjes gemaakt, ja. moet ik zeggen. Die zijn allemaal nog op onze site te zien. En echt prachtig om te zien. Maar in dat heel veel shots zie, uh, zien we uh, Jeroen uh, uh, in zijn nek klappen en uh, muggen wegslaan. Uh, Um, wat is er nou uitgekomen uit het onderzoek? Wat waren de conclusies? Nou, die, die conclusies kunnen we nog niet trekken, want daar is Stefan nog mee bezig. Um, uh, kijk, het klinkt heel simpel. Van, is een nest uh, opgegeten of is het niet opgegeten? Maar je moet, daar, uh, je moet statistisch corrigeren voor het feit dat... sommige nesten vind je heel erg laat. Dus vlak voordat ze uitkomen. Nou, dan, als je het één dag voordat het uitkomt uh, vindt... Ja, de kans dat het dan uiteindelijk uitkomt is heel groot. Als het nog drie weken bebroed moet worden, dan is de kans dat een vos... het vindt het natuurlijk veel groter... omdat je nog drie weken die vossen ja, moet weer Of dat zo'n muskus als erop uh, stampt, dat heb ik ook nog gezien. Ja, uh, in precies, dat veel. komt er ja. ook voor. Ja. En, uh, maar dan mag je dus niet meenemen in je telling als geslaagd nest. Want dan weet je niet of die uitgekomen is. Uh, in het geval met die muscus inderdaad. ik denk dat we die uh, uit onze omgeving Nee, die Nee, maar laten, ook als je, maar... als je er wekenlang voordat hij uitkomt bij bent geweest. Dan is het giswerk, dan mag het niet. Nou, nee, kijk, we weten altijd of een nest uitkomt of niet, als we het gevonden hebben. Alleen is het zo dat als een nest nog langer bebroed moet worden... Het een grotere kans loopt dat het uiteindelijk uh, uh, alsnog gepredeerd wordt. Dus daardoor moet je daarvoor corrigeren. Dus voor, de, voor de, het moment waarop je een nest vindt, daar moet je voor corrigeren. Plus dat we gaan kijken naar allerlei andere factoren die, uh, die van belang kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld of een nest door één ouder vogel of door twee... Uh, ...die er bebroed wordt. Um, uh, of het vroeg in het seizoen gelegd werd, laat in het seizoen. Ja. En dat zijn allemaal zaken daar... Uh, ja, ...daar is Stefan nog mee aan het, uh, aan het rekenen. Dus conclusies kunnen we nu nog niet uh, trekken. Maar er was toch al een voorzichtige conclusie getrokken... ...dat het een goed lemmingjaar was, toch? Ja, dat is, dat is zeker waar. Dus er zijn uh, heel veel uh, jonge driet- en strandlopers uh, grootgekomen. En uh, dat zie je nu ook in, uh, in bijvoorbeeld Nederland. Maar ik krijg berichten van allerlei uh, plekken ter wereld... ...van enthousiaste waarnemers die zeggen... ...van Oh, er zijn zoveel uh, jonge driet- en strandlopers op het... Uh, op het strand. Het ja. moet wel een goed seizoen zijn geweest. En dat klopt ja. inderdaad. En dat... We willen nog even snel twee bijzondere dingen horen van die 3T-standloper. Ten eerste, dat, dat kaartje nu al aan, waar die overwintert. Want hij broedt dus op Groenland. Ja. Maar waar overwintert hij? Nou, dat kan overal tussen uh, Noord-Schotland en... Uh, Zuidelijk Afrika zijn. De ja. zuidelijkste meldingen van vogels die ik zelf uh, geringd heb. Dus met, met, uh, met gekleurde ringetjes om hun poot. Waardoor ze individueel herkenbaar zijn. Ja. Die komen uit uh, Namibië. Ja, Eduard en... zou, zou er bijvoorbeeld bij komen. Ja, Edward. ja. Ja, dat is waarschijnlijk een Afrikaanse overwinteraar. Denk ik. Maar me, dat is inderdaad. dus heel ja. bijzonder ja. dat ze overwinteren eigenlijk overal waar ze langskomen. Ja, maar dus dus, dus kijk, Nederland, België, kom... Frankrijk, Spanje ja. en dan helemaal ja. naar Zuid-Afrika. Ja. ja, ze volgen die kust en... Uh, en, en het grappige is, op de plek waar ze als jonge vogel voor de eerste keer terechtkomen... daar komen ze elk jaar weer terug. Um, dus een vogel die eenmaal besluit om in Namibië te overwinteren... gaat elk jaar weer terug naar Namibië. Maar hij broedt ook op dezelfde plek, plek waar hij geboren is. Ja. En dan nog een ander maf iets, dat broeden. Ze hebben is een bizar broedgedrag. Ja, nou ja... Je... Ja, en daar valt heel veel over te vertellen. Maar ze, ze doen Doe eigenlijk alles ja. wat je je voor kunt stellen. Dat, uh, dat, nee, maar soms broeden ze het samen doen. en soms kiezen ze ervoor om, om, om het alleen te doen. Ja, klopt. Ja. En als ze het alleen doen, is het meestal zo dat een van de partners uh, besluit het nestje te verlaten. en op zoek gaat naar een andere partner nog. Dus het komt voor dat vrouwtjes het met drie mannetjes doen. maar ook mannetjes die meerdere vrouwtjes erop nahouden. En dat heeft voordelen voor, voor zo'n mannetje bijvoorbeeld. dat meerdere vrouwtjes uh, bevrucht, want die heeft daardoor meer nageslacht. Ja. Maar het, het, dat is een van de dingen die we dan willen bekijken. Het kan ook nadelen hebben, want als je in je eentje een nest bebroedt... Dan, um, dan is de kans dat het gepredeerd wordt misschien wel groter... omdat je heel vaak van het nest af moet om voedsel te zoeken. En daardoor meer aandacht zou kunnen trekken van uh, roofdieren. Ja. En dat nemen we ook mee in deze analyse. Dus je bent met heel veel vragen op pad gegaan. Uh, je hebt nog steeds heel veel vragen. Je ja, weet zeker, nu ja. nog niet welke vragen beantwoord zullen worden. Ja. Maar hebben jullie, toch gevoel, Steven, hebben jullie toch gevoel dat het een, een goede reis was? Een, een, ook vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Het was heel interessant natuurlijk, omdat er in Zakkenberg... die lemmingscycli eigenlijk erg uitgedemd is. En dit was weer eens een keer een jaar dat er heel veel lemmingen waren in het begin. En wat je zag, dat dus in het begin waren er heel veel... maar toen waren er dus ook heel veel roofdieren. Die, die hadden allemaal heel veel jongen. En op een gegeven moment hadden ze bijna al die lemmingen opgegeten. Dus Pff. dan zag je bijna geen lemming meer over de toendra lopen. Dus dat, dat effect is wel interessant om eens te kijken... Wat daar dan uh, in vergelijking met andere jaren... Hoe dat, wat de gevolgen zijn van de overleving. Ja. nestoverleving van die beesten. Gaan jullie volgend jaar weer terug? Ja, dat is wel de bedoeling. Als ik er financiering voor uh, weet te vinden. Met, uh, als er nog een rijke uh, persoon uh, naar de uitzending <laughs> om luistert. Om al die uh, daten te, te inslaan. Ja. Om al die muggen van ja. je af te houden. Ja, ja dat dat is, kost ja, natuurlijk ook ja, veel geld. Ja, ja. Ja. Ja. Stefan, je mooiste moment op het eiland? Ja, het mooiste moment is ook, zit ook in de, de videoweblog. Dat, uh, ja, dat was een fantastische dag. Toen zijn we... We zijn meer dan twaalf uur lang in het veld geweest die dag. En we bleven maar beesten tegenkomen, maar broeders Ik dacht, ik was zo moe. En op een gegeven moment had ik zoiets: kom laten we naar huis gaan. En we wilden de hele tijd ook al naar huis. Maar we kwamen dan weer een nest tegen, terwijl we naar huis aan het lopen waren eigenlijk. En uh, ja, toen op een gegeven moment, uh, we hadden dus die wolf gezien daar. Die kwam voorbij rennen. En die begon op een gegeven moment te huilen op de achtergrond op een berg. Terwijl we daar met een drieteen in onze handen zaten. En dan hadden we echt gezien, wauw, dit is wel echt ongelooflijk gaaf zo. Daar doe je het voor. Hè? Ja. De rijkdom van de, van de veldwerker. Ja, ja. Ja. Prachtig. Nou Fijn dat jullie ons even mee wilden nemen naar uh, Groenland. Jeroen Renerkens en Stefan Zand, drie teen strandloper, onderzoekers van Groenland. Uh, succes nog met, alle, met al het nawerk. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, tegen het einde van deze uitzending van Vroege Vogels... hebben we een bijzondere gast. Hij heeft de gitaar bij zich. Staat ook al klaar. Uh, er we is wel een grote kans dat u nog nooit van hem gehoord heeft, maar wij kennen hem wel. Mark Minkman, penningmeester van de Varen. Hallo. Ja, hij is hier vanwege de ja, ledenwerk. Jij, nu, jij ja? denkt nu te willen gaan vertellen waarom hij hier is. Ja. Maar hij is niet waarom jij denkt dat hij hier is. Oh. Hij is hier namelijk gewoon voor jou. Ja. Echt waar. Toch, Mark? Ja, beter gezegd, dit is een, mijn aanwezigheid is een cadeau van de Vroege Vogels uh, redactie. <lacht> Wij zijn met ledenwerven bezig. Zij hebben een aantal leden in het kader van een actie die ik voer aangebracht. En als tegenprestatie doe ik dan iets uh, wat zij mij vragen. En natuurlijk heb ik uh, ze een beetje geholpen met nadenken. Ja. Dus ik ga je toezingen. Oh, dat is echt waar? En in de beste Vroege Vogels traditie vertellen we oh. niet bij van tevoren welk nummer het is. Uh, nou, daar gaat hij dan. After midnight Must have been three years Since we last spoke I slowly tried to Bring back the image Of your face From the memory so old I tried so hard to follow But didn't catch the Half of what had Gone wrong I don't know what I can save you from I don't know what I can save you I asked you to come over, within half an hour, you were at my door. I never really known you, but I realized the one you were before. I changed into somebody for whom I wouldn't mind, to put the cat off. Wow. <applaus> <applaus> hebben, jullie me, hebben jullie me toch aan het huilen gekregen, hè? stel dat je rotzakken? Dat het maar goed is dat we dit wel aan het eind van het programma deden. Mensen, kinderen, ja. ziet er meer uit. Ja, Sorry. ik had het aan, aan, aan Mark. Mark is ook bij mij op een ziekenbezoek geweest. En ik had het aan hem verteld dat ik in het ziekenhuis in Zuid-Afrika, waar ik wekenlang heb gelegen natuurlijk. alleen maar naar uh, Kings of Convenience kon luisteren. Dat is een heel erg rustige muziek. En dat was de enige muziek die ik ook voor en na de operatie eigenlijk uh, kon hebben, zeg maar. Dus, en dit was een liedje van Kings of Convenience, dus. I don't know what I can save you from. Oh nee, ik zat er goed bij te sniffen. Mark, dankjewel. En Janine, fijn dat jij erbij was. En ook fijn ja. dat u er natuurlijk allemaal weer was thuis... Uh. Vaste en trouwe luisteraars. Um, ja, nog even een paar agenda-dingetjes. Ja, De Vegetarische Restaurantweek begint natuurlijk morgen. Uh, en uh, uh, duurt een week. Um, Aanstaande kun... vrijdag ja. 5 oktober ben jij te zien. Om kwart over negen dus. De special Hallo Wereld Hier Olieramp. Oh ja, en 4 oktober is, is, ben jij te zien hè, met je hond in Pavlov. Ja, klopt. Ja, nou, Een, een, een, een wetenschappelijk programma over de relatie tussen mens en hond. Want een hond is heel gezond om te hebben. Tot volgende week. Start op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eerdivisie. AZ RKC. Kan aannemen, kan schieten. Willem II, Peck's Wolle. blijft een beetje hangen. Die schiet hem 3. Groningen, Roda. Bal, ja, oh, oh. Wat, een knap, wat een En om half 5. VVV PSV. Hoog voor het doel. Er wordt gekocht en dan gaat hij erin. En ook Motorsport. in Loemendaal. En Supercup Basketbal. NOS langs de lijn. Vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.